Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Op de N224 bij het Gelderse Scherpenzeel... zijn drie mensen bij een verkeersongeluk omgekomen. Hun auto raakte waarschijnlijk door de gladheid in een slip... en botste tegen een boom. Een andere weggebruiker kon niet op tijd uitwijken en reed tegen de geslipte auto aan. Naast de drie doden vielen er twee zwaar gewonden. Volgens de ANWB zijn er tot nu toe weinig ongelukken gebeurd... omdat veel mensen vanwege de weerswaarschuwingen zijn thuisgebleven. Het KNMI handhaaft de voorwaarschuwing voor extreem weer... ook nu het tot nu toe meevalt met de stuifsneeuw. Door het barre winterweer is het outletcenter in Roermond vanmiddag gesloten. Er was zoveel sneeuw gevallen dat de parkeerplaats niet meer was schoon te houden. Burgemeester Leers van Maastricht heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt bij de privé aankoop van een vakantiewoning in Bulgarije. Het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten heeft dat geconcludeerd in een onderzoek dat de burgemeester zelf had laten instellen. Leers kocht de villa in 2006 via een bevriende topambtenaar van de gemeente Maastricht. Toen het project failliet dreigde te gaan trok Leers zich terug. Volgens de onderzoekers heeft hij zijn positie niet misbruikt voor zijn privébelangen, maar bracht hij door de deal met de ambtenaar wel zijn onafhankelijkheid als burgemeester in gevaar. De onderzoekers laten het aan de gemeenteraad om te bepalen of het handelen van leers verwijtbaar was. Op het EK schaatsen allround in het Noorse Hamar staat Irene Wust bij de vrouwen na twee afstanden tweede in het algemeen klassement. Ze werd op de drie kilometer tweede met ruim vijf seconden achterstand op de Tsjechische Sablikova. Die voert het algemeen klassement aan. Diane Valkenburg staat vijfde, Paulien van Deutekom is zevende en Jorien Voorhuis negende. Bij de mannen heeft de Noorse favoriet Bukko na een val op de 500 meter opgegeven. Sven Kramer staat na de 500 meter vierde. Het weer ligt de sneeuw. De noordoostenwind is vrij krachtig tot hard en zorgt plaatselijk voor stuif sneeuw. De temperatuur ligt iets onder nul. Ook morgen sneeuw, maar vooral in het binnenland minder wind. Middagtemperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Roy On Air. Het is 9 januari 2010. Dit is de tweede uitzending van Entertainment for You. Jongen, waarom gaat dit nooit goed? Goedenavond en hartelijk welkom bij Entertainment for You. Het tweede uitzending van 2010. En nou gaat hij wel goed. Ik ga jou binnenkort de cursus jingle uh, geven, Pascal. Hey, Pascal, leuk dat je er ook bent vandaag. Ja, goedenavond. Ja, een leuke uitzending gaat het worden vandaag. Het tweede uitzending. We zijn er weer helemaal trots op. Met diverse leuke interviews. Waaronder met een nieuwe entertainment duo Mike en Colin. Ja, ze hebben een leuke single uitgebracht. Daar zometeen zo meteen alles meer over rond de klok van kwart over vijf. We hebben zanger Davey in de uitzending. William Vinta hebben we ook in de uitzending. En hij gaat vandaag optreden bij Radio 538. Ja, hij heeft een hoop te melden. Hopelijk heeft hij tijd voor ons. En natuurlijk het showbiz nieuws met uh, popstar Henry. Maar Pascal, hoe was jouw week? Ja, mijn week was uh, vrij rustig. Vrij rustig. We hebben veel, uh, veel televisie gekeken. Er is best wel veel gebeurd deze week. hè? Zo uh, in, het, uh, in showbiz land. Ja, ik wil even terugkomen naar vorige uitzending. Vorige week, sorry luisteraars, ging het echt... Uh... Rot met peren, eventjes. Uh, uh, uh, jammer dat ik geen piepje heb, maar um, dat is wel jammer. Maar ja, uh, yeah, het ging echt niet le lekker een beetje. En er was hoop nieuws in het jaaroverzicht over Gordon. Maar, maar, maar, dan zit je echt hier boulevard te kijken. De hele week weer Gordon op televisie. Ja, maar ik, je hebt stukjes van die documentaire gezien, denk ik, of niet? Nee, ik wil het, ik wou het gisteravond even kijken op uh, uitzendinggemis.nl, maar uh, dat... Uh, dat werkte niet helaas, want uh, hij stond nog niet online. Maar uh, hij had weer hoop uh, gespuit hoor, vond ik. Ik, ik heb een klein fragmentje gezien. Ik vond het wel weer zielig, zielig, zielig. Nou stond er vandaag weer op internet dat hij weer weg was, zou zijn bij zijn management. En uh, ik word echt zo... Die man moet uit de entertainmentwereld geschopt worden. Ik ben er klaar mee. <laughs> Oké, okay, nou duidelijk. Um, verder, uh, ja, was dat natuurlijk ook de... de, de, de, de gisteren was, uh, Elvis, zou Elvis-jarig zijn, hè? Ja, klopt. Gisteren ja, 75, uh, ja, zou hij 75 dus Jij, jij zijn. hebt hem wel eens geïmiteerd, toch? Ik, uh, ik heb hem wel eens uh, nagedaan, ja. Dus, um, en en um, ja, wat heb jij met Elvis? Nou ja, ik vind zijn stem heel erg mooi. En uh, ja, ik ben uh, ooit begonnen met zingen. Uh, omdat, uh, ja, omdat Elvis mij goed lag, uh, ben ik toen begonnen met veel Elvis-nummers. En uh, ja, dat heeft, uh, hij is er altijd, altijd een beetje een uh, rode draad geweest in mijn uh, uh, zangcarrière tussen aanstekers. Oké, okay. zullen we gewoon eventjes... Ja, want Bouke heeft een, ook een heel mooi plaatje van hem opgenomen. Zullen we die gewoon even lekker gaan draaien? Ja, lijkt me leuk. Een echte, een echte Elvis, wel onbekend, maar bekend geworden door onze grote vriend Bouke. You said be good while I'm gone. Ritme van ZFM. Eerst heten ze natuurlijk uh, Giga Live en uh, ze hebben een nieuwe naam gekregen, Helder. Alles is Helder in 2010, schreven ze al op huis. Uh, ja, Helder kent u natuurlijk allemaal van, uh, ja, van het nieuwjaarsduik 2010, maar ook van vorig jaar 2009. Want uh, daar hebben ze opgetreden en Helder is echt een hele leuke band. Deze uh, single Laat Me Leven gaat uh, opnieuw uitgebracht worden onder de naam Helder. Nou, een hele leuke plaat hè Pascal? Ja, ik vond het een, een, een lekker swingend nummertje. Nou, we gaan afwachten wat het brengt in de top 40 natuurlijk met deze nieuwe band Helder. En natuurlijk ook bij de alle leuke, gezellige, Nederlandstalige radiozenders. Ja, precies. En als we naar buiten kijken zien we een hele grote witte laag. Maar we gaan toch even naar wat zomerse sferen met Belle MUZIEK Het was Ina met Hot en uh, ja we zijn uh, live en we hebben twee gezellige gasten aan de telefoon. Ik zeg goedenavond Mike en Colin. Goedenavond. Leuk dat jullie even de tijd hebben gevonden om met ons te babbelen. Ja, voor, je, voor jullie altijd. Voor ons altijd. Nou, nou dat kijk, is, dat horen dat we graag. We hebben Mike en Colin in de uitzending, dames en heren. En uh, ja, we gaan ze eventjes uit elkaar trekken. Mike, ik begin even bij jou. Want ja. uh, jij, uh, we hebben even een beetje in jouw verleden gegraven. En uh, jouw basis ligt niet in het zingen. Nee, mijn basis is ergens anders allemaal begonnen, ja dat klopt. Vertel het dus. Ik, uh, ik heb, uh, ooit, uh, ben ooit ik, ik begonnen als, uh, als, als banketbakker en uh, ik heb uh, bij de landmacht gezeten. Mm -hmm. En uh, nu zingen, dus, uh, dus uh, er is... zijn wat andere dingen voor gegaan. Ja, dus, maar was je al bij de landmacht al een beetje de, de entertainment, het entertainment beest of uh, viel dat <laughs> nog mee? Ja. Ik probeerde het wel altijd. Of het altijd de smaak viel, dat weet ik niet, maar uh, ik heb het wel altijd geprobeerd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, goed om te horen. En Colin, dan gaan we even door naar jou, want jouw verleden hebben we ook even bekeken. Ja. Jij hebt uh, twee passies, hè? Ik heb twee passies, ja, dat klopt. Ja. We hebben een goed, uh, goed speurwerk, ja. ja. Nee, ja, klopt. Ik heb, uh, ik heb uh, onder andere nog voetbal. Uh, ja, het is echt een hele grote passie van. En uh, ja, het zingen dat steekt nu echt heel veel, uh, heel veel tijd eigenlijk, zodat het voetbal eigenlijk allemaal op de lage pitjes te staan. Mm -hmm. en, uh, ja, als je een, een droom hebt in twee dingen, dan moet je er eentje die je het meest ambieert, moet je uh, gaan streven. En dat is echt, echt wel ver uit het vinger ja. Dus daar uh, zijn we vol voor gegaan. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk. Er zijn al uh, twee singles uit naar voren gekomen. Ja. En uh, vertel even, hoe zijn, hoe zijn jullie met elkaar in aanraking gekomen? Ja, mijn, uh, mijn moeder die gaf een, een feest, die werd 50 En uh, mijn broertje is ook bevriend met Colin. Mm -hmm. En ja, ik zou op, die, op die avond zou ik, uh, zou ik een liedje gaan zingen. Alleen uh, in mijn eentje vond ik dat toch net nog iets vreemd met al die familie. En toen heb ik uh, Colin gevraagd die met mij toen mee wou zingen. En wij zijn toen die avond op het podium opgekomen. En uh, ja, toen we hebben zoveel positieve reacties gehad van iedereen. Dat we ze hadden van, nou, misschien moeten we er iets mee gaan doen. Mm -hmm. En op het begin van de avond uh, traden we op. Dat ging wel goed, maar het was een, uh, een feest waar uh, alcohol... Uh, vrij goed uh, genuttigd dus aan het einde van de avond kropen wij allebei nog een keer het podium op en uh, ja, dat was meer voor de gein en leuk maar uh, nee dat was, ja we kregen kei goede reacties erop en toen hebben wij eigenlijk ja, een hele tijd uh, wij rust genomen en, en uh, ja, we geen echt contact meer met elkaar gehad en toen belde hij mij zeg maar ongeveer een half jaar daarna belde hij mij op Want, uh, ja ik heb een uh, amie gekregen uit uh, uit België van een producer of wij daar een, een, een nummer wilden opnemen. Mm -hmm. En uh, toen zijn we gaan luisteren, toen kreeg hij mij daarna, we zochten twee jongens. En uh, toen zijn we gaan luisteren en dat was meer zo'n uh, liedje als uh, ...Briezer, Ananas en uh, dat soort, uh, <laughs> dat soort liedjes. En ja, dat was niet echt ons, ons, ons genre waar wij graag in wilden zingen. Dus toen hebben wij dat eigenlijk zeg maar afgewezen om dat niet te doen. En, uh, maar wel besloten op dat moment om er zelf kijken voor te gaan. Om mm -hmm. een aantal jaren vooruit te trekken om een, uh, om een platencontract. Uh, ja, te verdienen ergens. En uh, ja, we hebben toen een, een, een demo uh, of een nummer geschreven, uh, gecomponeerd, ergens in de studio opgenomen. Toen hebben we dat naar een aantal platenmaatschappijen opgestuurd. Dat kregen we kregen dat binnen 19 uur, was het toch maar? Ja. Binnen 19 uur kregen wij toen een reactie van, uh, van Energy Music. En uh, ja, dat zitten we nou zijn we nou afgetekend. Dus dat is uh, eigenlijk best snel gegaan. Ja, ja en uh, toen was in 2008 Mike en Colin een feit. Ja, ja klopt. Ja, en uh, als ik dan even verder kijk, jullie, uh, jullie eerste single, zo moet het blijven, ja. die is uh, 46ste geworden in de top 100, dus toch een redelijke ja. positie voor een eerste single. Ja, van 2009, ja, daar dus, dus, uh, zijn we wel heel blij mee. Ja, precies. Hij ja. vindt in de top 90, tot 100 heeft hij als hoofdstuk 20, 20 gestaan. Gestaan. dus dat, uh, okay. dat is voor ons wel een goed, uh, goed resultaat. In de, in de top 2009 of zo, top ja. 100 van 2009, best daar is hij uh, 46, ja. Oké, okay. hey, en uh, jullie zijn daarna flink aan het optreden geslagen, wat is nou echt, uh, echt het mooiste wat jullie hebben meegemaakt in 2009? Uh, ja, ik denk uh, van 2009, was het, was het Bemmel ook al 2009? Ja. Ja, we in, uh, begin 2009. Begin 2009 hebben we een optreden gedaan in, uh, in Bemmel, dat mm -hmm. uh, was voor een dameszitting en er stonden 400 gillende ja, vrouwen. Dus, uh, en er zat geen man in de zaal, ja één man zat in de zaal, uh -huh. <laughs> maar verder is geen man meer in de zaal en dat was voor ons wel een heel leuke optreden moet ik zeggen. Ja, heel apart. Was echt het heel apart. Tom Jones uh, tavereel of uh, viel dat mee? Nee, nee, dat nog net niet, maar uh, nee, het was gewoon super gezellig en we hebben een hele uh, ja, dat was één van onze eerste optredens ook wat we eigenlijk samen uh, ja, gingen doen. Mm -hmm. En dat was, wel, uh, was ook echt wel uh, dat het zo goed uitgepakt was die hadden, nou, je moet er dus echt gewoon mee doorgaan. Ja. Mm -hmm. Dat is gewoon echt superleuk. Ja, ja het, klinkt, het klinkt interessant. Ik zou graag een keer uh, voor datzelfde publiek staan. Ja, precies. <laughs> hey, en nu een nieuwe single. Leuk. Ook slipjes uh, naar u toe gekregen? <laughs> ja, dat vroeg ik met die Tom jones hè Ja, nee, nee die slipjes die bleven gelukkig nog wel aan bij de uh, Want de heren moesten ze voor mij daarna nog ophouden, dus... Uh, dus we hebben het nog een beetje nog goed kunnen houden. <laughs> het is een nette avond gebleven. Ja, ja, ja, ja, gelukkig hey, goed. ja. Maar jullie hebben nu een nieuwe single uit, of een, een ja. tijdje al? Jij? Ja. Zelf geschreven? Of, uh... Nee, hij is, hij, is, hij is geschreven door, door iemand anders. Uh -huh. uh, dat is een van de tekstschrijvers die schrijft ook wel eens voor Energy Music. En uh, <laughs> ja, wij hoorden het nummer, waren eigenlijk smorgelief gelijk op het nummer. Uh -huh. Het was echt een beetje ons eigen geluid. Ja. En uh, toen waren we, ja eigenlijk de druk mee bezig geweest. En ja, het nieuwe jaar komt er nu weer aan. En, is het nu weer begonnen. En we hadden zoiets van, ja, de lente komt weer een beetje in zicht. Ja. iets van, we willen, gaan we nog verder met deze stijlmuziek? Ik denk dat we het wel zo houden qua, qua stijl. We gaan nu nog een stapje terug uh, richting toch een vrolijk lente ja. op, dat we nu ook, uh, daar zijn we nu druk bezig met schrijven. Oké. Okay. Dus dat gaan we nu. de tijd is wel leuk uh, om even, iets, even een klein uitstap te maken naar een heel leuk Vrolijk, lekker, ja, luchtig nummer. Zeg maar. ja, gezellig ja, rust, heen. gezellig zomersplaatje. Ja, vies, ja. <laughs> er zit er ook een album aan te komen of uh, zijn we dan nog heel ver vrij aan het kijken? Ja, dan kijken we nog wel een eentje vooruit. We zijn ook druk bezig met, uh, met uh, nog een klein beetje met de promotie van Jij zijn we nog bezig. We staan ook 24 uh, januari staan we bij Hart van Muziek, zingen we ook, uh, Jij zingen we daar ook. Mm -hmm. En um, daarna gaan wij aan de slag. We zijn ook bezig met het schrijven van, uh, van nieuwe nummers. En uh, ja, we willen daar zoals Mike net al aangaf, een iets luchtiger, wat vrolijker nummer van maken. En ja, die gaan we denk ik uitbrengen rond een, ja, wat is het, maart april zo. En ja, dan, uh, ja. Dus dan ja, daar gaan we dan, dan weer mee aan de slag. En na die, uh, na die single uh, in uh, maart april kijken we dan weer lekker verder hoe we, uh, hoe we dat gaan doen. Maar uh, nu zijn we gewoon nog druk bezig met uh, al die promotiedingen en, uh, en de nieuwe single die er uh, over een paar maandjes weer lekker aankomt. Oké, okay, nou ja, het klinkt allemaal heel erg goed Ik heb jullie zingen ja, ook even goed, Ik heb jullie ook beluisterd echt, echt, echt leuke muziek gewoon Een beetje fris en toch ook uh, ja, weer wat nieuws Het is niet zo'n standaard uh, Standaard nummer Of wat, uh, standaard groepje wat je tegenwoordig hebt Dus jullie ja, uh, we zijn wel, wel weer wel ja, ja, wat we vernieuwend probeer, uh, probeer iets anders neer te zetten Als uh, dat iedereen al doet Het is ja. heel moeilijk, want het, uh, het wiel opnieuw uitvinden Dat is, dat is ook niet meer nodig nee, dat is... Probeer wel een beetje een eigen stijl neer te zetten Ja, mijn collega Roy Um, en ook nog even een vraagje, uh, wat um, komende jaren, afgelopen jaar hebben we natuurlijk heel veel leuke media dingetjes gehad. Um, ja. Gaat er uh, komend jaar ook nog uh, leuke media dingetjes gebeuren of uh, leuke optredens? Uh, nou, we, we zijn nu op het moment dus, uh, via ons artiestenbureau is een heel leuke uh, ja, uh, billboard actie bij uh, RTL Boulevard. Daar dus, uh, komen wij uh, zo nu en dan één keer in de, nou, wat is het, drie dagen of zo, komen we daar even uh, een keertje voorbij, dus dat is hartstikke leuk. En um, we zijn nu bezig dan met harte muziek gaan we weer aan de slag, dat komt ook weer op tv. En uh, ja, we worden nog steeds worden we goed gedraaid op TMF en op, uh, op sterren.nl natuurlijk, dus uh, ja, dat soort dingen die, uh, die blijven toch wel, uh, toch wel lekker lopen. En dan uh, zorgen we gewoon dat in de komende tijd met, uh, met, met uh, de promotie van jij nog wat leuke tv dingetjes doen, radio dingen, daar hebben we nog heel veel staan. Dus dat, uh, ja, dan, uh, zo langzamerhand komt dan weer die derde single eraan. Dus dan uh, gaan we daar weer mee, lekker mee aan de slag. En dan, uh, ja, dat... hopelijk loopt die net zo goed als blij uh, als blijven als, uh, als jij. Dus heel veel wel leuke dingen komend jaar. Ja, ja we, we hopen het. het. Ja, we <laughs> hopen het in ieder geval, ja. <laughs> nou, wij gaan, wij gaan uh, jullie, we blijven jullie volgen. En uh, je, wie je weet spreken we jullie binnenkort met de derde single of een album. We ja, gaan goed. het in ieder ja. geval in de gaten houden. Uh, voor dit moment uh, gaan we jullie nieuwe single draaien. En ik wil jullie bedanken voor de tijd die jullie hebben gegeven. Ja, jullie ook bedankt, Zeker bedankt. En uh, ja, hou ons op de hoogte, want uh, dan uh, kunnen we jullie ook uh, in de gaten blijven houden. En ook uh, uh, ja, de luisteraars op de hoogte houden, zullen we maar zeggen. Ja, ja goed, dat gaan we, gaan we zeker doen. Draag Bedankt voor je tijd. Oké, jullie ook. Doei. Vanaf de eerste dag, de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur in zo is er geen Oh, meisje van. Want... niemand minder dan um, hoe heet hij nou ook alweer? <laughs> dat is ja jij hebt mijn beeldje weg, dus dat, dat gaat niet. Baby get Hired, dat is er natuurlijk van onze grote vriend. Van Velsen, sorry. ja, ja, ja. Nou, het zullen we. Zulke dingen vergeet ik wel eens. Maar in ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio En um, ja, met uh, heel veel entertainment uh, nieuws Zometeen natuurlijk. Het uh, tweede uur hebben we natuurlijk uh, Popstar Henry met Showbiz nieuws. Um, ja, misschien nog even leuk om te vertellen. Klaas Koper is natuurlijk... Uh, Zandvoorter van het jaar geworden. Onze enige echte dorpsomroeper. Ja, dat is ook een soort van entertainment, hè? Pascal, weet je de weet je term dorps, dorpsomroeper? Ja, ik ken het. Ik ken de term, maar ik denk dat dat... Uh, voor mij zijn dat middeleeuwse termen. Ja, maar dat is hier in Zandvoort is dat nog helemaal in een dorpsomroeper. Hij is gewoon zo populair als wat en daarom is hij natuurlijk, uh, ja... Zandvoort er van het jaar geworden. Helaas was hij op vakantie naar, baby, naar uh, Benidorm. <laughs> en uh, ja, dus hij heeft een vervangster zijn prijs uh, opgehaald. In ieder geval namens hier van Zandvoort. Gefeliciteerd, Klaas. Ja, wij hebben de volgende plaat uh, klaarstaan. Ja, dat plaatje is uh, speciaal uh, voor... Uh, ja, het klinkt heel stom, maar uh, voor mijn oma. Mijn oma zit op dit moment uh, een beetje in de lappenmand. En uh, daarom uh, dacht ik van, ik uh, ga gewoon een leuke plaat voor haar draaien. Lisa, okay. met uh, Halleluja. ze snel beter wordt natuurlijk. Ja, het blijft een mooi nummer. Hè? We zijn er druk met bezig luisteraars om haar uh, een keer live in de uitzending uh, te kunnen krijgen. Dat, is nog, dat zit nog in de pen. Maar wie weet, hou ons in de gaten. Ja, haar uh, mooie... Ze hebben ook een nieuw album uit, hè? Ja. En uh, ook een heel erg uh, mooi, uh, mooi album. Er is echt verschillende muziek. Dit soort muziek. rockmuziek, Echt van alles ja. door elkaar heen. Heel mooi. Ja, ik heb al uh, co connecties. Ik heb al connecties. Moet dat het alleen nog even rond zien te krijgen. Dus wie weet binnenkort live bij ons in de uitzending. Wil jij nou even live bij ons in de uitzending? Dat kan natuurlijk. Door even te bellen naar 023-573-0393. Ik herhaal. 0235730393 ja alpha ja, www.twitter.com/zfm voor you en dan kan je leuk reageren op onze verhaaltjes en dingetjes of onze huispagina www.entertainmentforyou.tk en binnenkort is dat nl en dan hebben we of nee, punt eu en dan hebben we gewoon een fantastisch mooie website met allerlei showbiznieuwtjes en dingetjes u kan ook natuurlijk een plaat aanvragen. Het kan allemaal bij Entertainment for You. Hé, hey, uh, misschien nog even leuk. We hebben een uh, aantal gesigneerde singles van Mike en Colin. Zullen we gewoon uh, de eerste Belg die nu uh, in de studio komt dadelijk uh, een mooie single geven? Gezigneerde. We ja, hebben dan het nummer 023-573-0393. Uh, bel dan eventjes naar de studio en wie weet wil je die mooie single. Oké, okay, en we gaan even naar een mooi nummer van Danny de Munk, Hart en Ziel.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 Zoveel in mij losgemaakt, dat gevoel is niet uit te leggen. Ja, je bent en blijf voor mij, een middel lot uit de loterij. Ik heb je dus zo vaak willen zijn.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 Bin het lot uit de loterij. Ik heb je zo vaak willen zeggen. Platen. Ja, hij was van de week toevallig, uh, of nee, van de week zag ik hem terug op uitzending gemist. bij Bananensplitter werd hij echt zo in de zijk genomen. Moet ze zo omlachen. Hé, hey, maar uh, we hebben net een oproep gedaan en we hebben ook gewoon een beller, hè? Ja, ik zeg goedenavond, Amber. Amanda. Amanda. Goedenavond allemaal. Hoe is het met je? Heel erg goed, druk, maar heel erg goed. Leuk Moet dat je, je even... De... Met u. Met jou. Met, Met mij gaat alles goed hoor, we zijn weer gezellig radio aan het maken. Hey Amanda, waar kom je vandaan? Ik kom uit uh, Zandvoort. Uit Zandvoort, oké. Okay. En jij hebt afgestemd op, uh, natuurlijk op CFM Zandvoort. Ja. En jij hoorde ons oproepen en je denkt, ik ga even bellen. Ik denk, ik ga even bellen. Dus hier ben ik. Nou, leuk. Hey, uh, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, student. Je bent student, oké. Okay. En wat studeer je? Ik studeer voor maatschappelijk werk en dienstverlening. Oké, okay. dat is uh, een mooi beroep. Of ja. tenminste, dat is een mooi werkveld in ieder geval. En uh, moet je nog lang? Uh, ja, eerste jaar, dus ik moet nog uh, drie jaar sowieso. Oh, Oké, okay. nou dan ben je nog even zoet. Ik ben nog even bezig. ja En heb je buiten je school nog hobby's of uh, heb je daar geen tijd voor? Uh, ik train zoveel mogelijk. Je en uh, gewoon uh, stappen en uh, naar de bioscoop en uh, alle dingen die je... Uh, en je schrijft toch ook? Doet, zeg maar. En je schrijft toch ook, zeg Roy? Ja, ik heb een uh, gerichtsmiddel uh, geschreven. Okay. ik ben uh, bezig met een uh, roman, maar ik ben pas op uh, de eerste bladzijde, dus dat duurt nog heel lang. De eerste bladzijde. <laughs> op de eerste bladzijde. Okay, nee, hebt wel... nee, ik heb 30 bladzijden geschreven, maar ja, weet je, wil je een beetje boeken uh, schrijven, dan, uh, ja, dan moet je toch zo'n 100 bladzijden schrijven, dus dan ben ik er nog lang niet. En uh, kan je een heel klein tipje van de sluier geven? Nee, doe ik niet. Nee, doe je niet. Voor ons ook niet. Nee, nee, helaas. Als ik iets meer weet, dan wil ik dat best doen. Schande. Maar nu staat het nog zo in, het concept, in de conceptversie dat ik denk, nee, dat moet ik nog even laten. Gaat het over de liefde? Ja. De eerste tip van de sluier, dat ik binnen. Ja, maar Roman is altijd over liefde. Ja, ik oh, ja. <laughs> ja, ja, dacht even slim te zijn, maar helaas. Hé, hey, maar uh, hou je ons een beetje op de hoogte? Ja, ga ik doen. Zodra je die uitkomt, dan uh, ga je in ieder geval even een belletje doen, toch? Zodra Tussen 5 uh, en 7 op zaterdag. Nee, je weet ga ik uh, acuut bellen. Oké, okay, en dan, aan, anders kom je gewoon even langs in de studio, je woont toch in de buurt? Ja, nee, dat, uh, dat uh, red ik wel. Dat gaat helemaal lukken. Oké. Okay. Nou, wij gaan jou in ieder geval een gesigneerde single toesturen van uh, Mike en Colin. Want daar belde je voor. Ik zou ja. zeggen, blijf even hangen. En dan uh, noteren we zo meteen even jouw gegevens. Helemaal top, werkzaam. Dank je wel, fijne en... avond. Doei. Doei. Simon. En ondertussen gaat hier weer even van alles mis. Ja, We kunnen, nou? kunnen gewoon geen show maken, Roy, zonder dat het misgaat. Nou, weet je wat het is meestal? Dat als mensen met mij gaan bemoeien... Wacht even, relax, laat mij maar even klooien. Dat komt helemaal goed. Ehm... Um, Kijk, wow. en daar is hij. Daar is hij gewoon. Dat, dat doe ik gewoon, hè Pascal? Ja, ja het is een complimentje. complimentje. Nou, we hebben net uh, Amanda nog even gesproken. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen met die CD. We hebben er nog één. Dus als je interesse hebt, bel even: 023 57303 93. We zitten alweer bijna aan het, uh, aan het einde van ons eerste uur. Het was een beetje gezellig. Het was ook een beetje rommelig. Maar we gaan het gewoon in de tweede uur helemaal recht trekken. Uh, straks in de tweede uur natuurlijk uh, een interview met William Vinta, En uh, we gaan proberen of we zanger Dave nog een keer aan de lijn kunnen krijgen. Want uh, we hebben hem al een paar keer gebeld. Maar hij neemt gewoon niet op. We hebben een afspraak met hem gemaakt. En hij is er niet. Tot... Nee, hij slaapt net als, zo heet hij ook alweer. <laughs> ja, Ed Niemann. Ja, die bleek trouwens ziek te zijn. Dat kunnen we dan meteen even rectificeren. Die was ziek en daarom uh, ja, was, kregen we hem niet te pakken. Tot die tijd houden wij onze mond. We gaan nog even een plaatje draaien. Dan gaan we naar het nieuws. En daarna horen we ons weer met uh, Entertainment For You.